De Amsterdamse politie heeft gisteravond tien Engelse voetbalsupporters opgepakt op de Wallen. Ze zorgden voor onrust in het centrum. De Engelsen zijn in de hoofdstad voor de wedstrijd tegen het Nederlands elftal vanavond. Voor de zekerheid was er ME in het centrum aanwezig, die moest ook in actie komen. In vier gemeenten hebben politieke partijen een hertelling van de stemmen aangevraagd. In alle gevallen gaat het om restzetels.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 Zo pleit hij in het verleden voor militaire actie tegen Iran... en voor een harde lijn tegen Noord-Korea en Rusland. En president Maduro van Venezuela probeert de hyperinflatie in zijn land aan te pakken... door drie nullen van de nationale munt af te halen. De nieuwe bankbiljetten van de Bolivar verschijnen maandag. De munt is al tijden bijna niks meer waard. Lokale bestuurders in Venezuela komen al met alternatieve munten... zodat mensen niet met kilo's papiergeld over straat hoeven te lopen. Het weer nog bewolkt en lokaal kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgenochtend eerst bewolkt. Slaat er ook kans op zon. Maar aan zee kan het licht gaan regenen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Met Astrid De Jong. 23 maart is het en dit is Nachtzuster op Radio 1. Het programma dat gemaakt wordt door jou. Je belt naar 0800 1121. En dat doe je alleen als je een vraag hebt, natuurlijk. Of als je zo dadelijk een antwoord wilt geven. De mail doet het ook vannacht via nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl. En meld je anders even via Twitter of Facebook. Of als je dat makkelijker vindt via de app van Radio 1. Die Radio 1-app vind je op je mobiele telefoon. En als je die hebt geïnstalleerd kun je alles terugvinden over Radio 1. En gratis berichtjes sturen naar de radio. Uh, je kunt ook komen chatten. Dat vinden we leuk. Via www.omroepmax.nl Slash kun je meepraten met alles wat er gebeurt op de radio. Maar dat kun je natuurlijk ook als je even de telefoon pakt. 0800 1121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 Nachtzusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten, brand van binnen. Nachtzusten, doe iets aan de Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al ik de morgen. Nachtzusten, doe iets samen bij je. Zuster wat moet ik zonder jou beginnen Zuster Ik brand van binnen Nachtzuster wat ben ik zonder al je zorgen Zuster Val ik de morgen Nachtzuster Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets de pijn. wat oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen. Nachtzister, ik doe iets van de pijn. Nachtzister, auw. Nachtzister, auw. Nachtzister, auw. Nachtzister, auw. Ik zadde pijn, pijn, Doe iets aan de pijn. Een beetje lastig voor mij om iets aan pijn te doen, maar als je met, uh, met een vraag rondloopt, dan kan ik wel helpen. Bel maar even naar 0800 1121 en dan leg je je vraag voor aan alle mensen die aan het luisteren zijn. Zo midden in de nacht en dan hopelijk bellen er ook weer mensen met een antwoord. Um, Lambertus, goeienacht. Hey, goeiedag. Ja, ik ben Lambert, Lambert Salomon. Oh. Hey, um... Ik had een vraag, ik heb, uh, de afgelopen uh, maand heb ik tweemaal maal een, uh, een, uh, een boek besteld. En, en, en niet uh, via dat, uh, dat uh, bol.com uh, gedoe, maar gewoon van uh, uh, privé. Afijn lang verhaal kort. Uh, de eerste keer uh, werd het pakketje mij wel bezorgd. Maar dat was via een buurvrouw die dat pakketje be beneden aan mijn... Uh, ik, ik woon in zo'n, hoe heet dat, galerijwoning? Ja. Weet dat, geloof ik? Ik weet het nog God, niet. Ik weet het ook niet, een flat, uh, zou je zeggen? Nou ja... De, ik de, weet niet waar jij woont, hè? Uh, uh, nou, ik, ik, ik woon op de derde etage van een vijfverdieping uh, uh, huis. Ja. Maar goed, uh, de eerste keer uh, uh, was een buurvrouw zo vriendelijk... Uh, om het pakketje uh, voor mijn uh, voordeur te leggen. En hij zei, ja, het lag beneden. En uh, ze zag mijn naam. En oké, okay. nogmaals, lang, vrouw kort. <laughs> en de tweede keer. <laughs> ja. Uh, maar wacht even, het, uh, want uh, lang, vrouw kort, zo kort dat we niet meer weten wat het verhaal is. is het, uh, was nou. het weg? Is het. Uh... Nou, uh, de tweede keer had ik weer een boek uh, ge, uh, uh, besteld. Kan ik je trouwens aanraden? De teeling is geworpen. Oh. Maar goed. En, en uh, ik had het betaald. En het, uh, uh, ik kreeg er ook een afrekening van Dat is bezorgd. Maar het is nooit bij mij bezorgd. Nou, vraag ik me af. Uh, uh, uh, wel, dat wel afgestreven van mijn, uh, van mijn uh, rekening. En ik heb ook direct uh, uh, teruggemaild. Van ja, ik heb dat nooit ontvangen. Welk recht heb je uh, tegenwoordig? Want uh, heb je als uh, besteller en, en niet ontvanger... om daar tegen in beroep te gaan? Ja. Want tegenwoordig uh, ja, al die, uh, de, er zijn er wel uh, duizend ZZP'ers... die met een busje rondrijden... en die pleuren het gewoon overal manier. neer. En dan zeggen ze, ja, u heeft het ontvangen. Ja. Maar uh, ja, als je dat niet ontvangen hebt... dan heb je het niet ontvangen... Uh, nee, daar heb je een punt. Nee, maar ik, ik denk ook altijd: het is toch ook niet goed voor het bedrijf als dat uh, op die manier allemaal gebeurt. Want, want als jij twee keer je pakketje inderdaad niet ontvangen hebt, dan bestel je nooit meer daar wat. Nee, maar dit, dit zijn privémensen voor wie ik een goede trouw uh, uitga. Uh, uh, kijk, als je nou een ijskast bestelt, oké, okay, dan, uh, dan heb je, uh, kan je het traceren. Maar dit zijn gewoon te goede trouwe mensen. Die sturen het pakketje even op uh, via de post. Uh, en, uh, en, en de post, die, ja, ja die, die, die bellen maar gewoon op. Tiende bellen uh, die mijn, uh, mijn appartement, weet ik veel hoe dat heet, uh, neer. En de, de eerste die oh, de deur open doet, dan, uh, dan doen ze de deur open. Flikker het beneden neer. En iedereen kan uh, uh, van het trappenhuis, om het zo maar te zeggen... Ja, Ka uh, uh, uh, uh, ja die kan het gewoon uh, uh, lekker meenemen en leuk lezen. Nou, dat hoop ik dan van ze. Ja. Of uh, voor ze. Je kunt wel je, uh, je hele flatgebouw op deze manier uh, uh, educatie aanbieden. Uh, ja, nou ja. ja. De maar is voor, dat uh, is uh, Lambertus, de, is de vraag nou... Wat... Uh, heeft de post voor um, eisen om. En uh, welke eisen moet de post voldoen? Of um, tot hoever moet een pakje worden gebracht in een flatgebouw? Nou, mijn vraag is: van, uh, in hoeverre uh, hebben zij de plicht. om het mij persoonlijk. Oh, om, ja. mij, uh, af te leveren. in plaats van het gewoon even op tien billen drukken, deur gaat open. En uh, het uh, even beneden uh, op de, ja, hoe noem je dat? Uh, stoep. Uh, deur. Uh, nou ja, uh, uh, net voorbij de stoep en uh, voorbij de deur. Ja, in of, de uh, hal. En, uh, en dan zeggen ja, we, ja. het is afgeleverd, klaar. Ja. en nu even wat te betalen. Nou gaat het niet om zo'n groot bedrag. Het is dus ook maar een heel dun boekje. Nogmaals aan te raden. Tilling is geworpen. Maar uh, uh, uh, het gaat er om een bedrag van 2,50 euro. Maar god. Uh, nou ja, nee, maar ja, de, de, de, het zal net het laatste boekje ter wereld zijn dat geschreven is door je opa. Met foto's van je moeder. Stel, ja. stel je voor. Stel nou ja, dan stel je moet je voor. het misschien veiliger versturen. Maar nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. En ik, ik ben het ook echt heel erg met je eens. Want ze geven ook maar alles bij de buren af. En de buren kunnen gewoon zeggen: nee hoor. Ja. Dat heb ik niet gekregen. Nee. Want niet ieder, ik heb toevallig hele leuke buren... maar het kan zomaar zijn dat jij hele stomme buren hebt. Die denken... Heb ah, we, en die dezelfde schoenmaat hebben. Dat zou toch erg zijn. Ja, maar goed. Um, uh, 0800-1121. Waar moeten postbode aan voldoen, maar vooral waar moeten al die ZZP-zelfstandig uh, ondernemers, uh, uh, freelance-vervoerders um, um, uh, aan voldoen? Ja, want dat valt ook niet te achterhalen. Nee. Uh, uh, uh, want ik heb die, degene die, uh, die, die, dus die uh, dat boekje aan mij verstuurd hebben, heb ik al gevraagd van. Uh, nou, uh, via wie en wat? En die zeiden, ja, uh, we hebben het gewoon opgestuurd gewoon, uh, bij zo'n uh, zo uh, nou ja, postkantoren. Ja. Maar die hebben geval gezegd, we hebben het gewoon afgegeven. En, uh, maar wie het dan vervoert en wie het dan gewoon uh, achter de voordeur uh, neerpleurt. Uh, ja, zeiden, dat is niet te achterhalen. Gewoon, uh, maar fijn... Ja, uh, moeilijk verhaal, maar in ieder geval. Nou, ik vind het vervelend dat het zo onbetrouwbaar is. Want ik um, um, we, vroeger, we, toen ik nog uh, voor een andere radiozender werkte, moest ik heel veel uh, pakketjes altijd versturen. En er kwamen er gewoon heel veel niet aan. En dat, ik vind dat gewoon heel vervelend, ja. vind ik. En aan de andere kant, als er mensen gewoon iets opsturen... waarop staat nachtzuster Hilversum, komt het wel aan. De, de, de, de, de, soms dan, soms dan, dan is het wonderlijk wat ze allemaal weten te vinden... en soms komt het gewoon niet aan. Ja, jouw naam is waarschijnlijk net zoiets als... Uh, vroeger kon je nog naar... Uh... Annie M. G. Smit, Amsterdam Sturend. Die woonde en, toch niet in Amsterdam? Was... Nou ja, goed. ja. Nou, ja die, verdond, die woonde wel in Amsterdam. Oh, sorry. Oh, ik dacht, daar nou, verwar ik. Nou goed. Maar, um, ja, of de, uh, de kerstman op de Noordpool, dan kwam het ook aan. Ja. Ja, echt. Goed, goed Lambertus, uh, we gaan op zoek. En we vragen iedereen die nu zit te luisteren... en ik denk van, nou, daar kan ik echt wel uh, zinnig verhalen over vertellen... om te bellen naar 0800 112 Eén. Dankjewel, dank je Amberters. Hey, gelukkig. Hoi. Hoi, Henny. Oh, dat is snel. Ja, heerlijk, uh, hè? Ja. ja. Ja, want ik moet toch ook wel gaan slapen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee ik begin het. Ja, maar ik niet. <laughs> Oké. Okay. Zeg het eens, <laughs> Henny. <laughs> maar goed, um, ik ben verpleegkundige in de thuiszorg en ik werk uh, bij een van de zo niet voor heel Nederland goddelijkste mannen... dan wel voor in ieder geval voor Scheveningen. Oh. Ja. Die is gisteren veertig geworden, dat oh. wil je niet weten. Maar ja. Oh. Ja, en toch nog steeds fantastisch. <laughs> hij is al veertig. <laughs> zelf, hoor. Maar nee. zo knap, ja. Hé, hey, oh, zijn ogen, zo mooi. Nou, Dennis, dat is genoeg. <laughs> Uh, dus iemand die uh, uh, altijd toch wel uh, heel veel aandacht heeft gehad voor de vrouwen. Ja. Nog steeds ook. Ik, um, als je veertig bent, dan is de aftakeling nog niet begonnen, hè? Nee. <laughs> Oké. <Okay>. Het <laughs> is heel leuk dat je dat zegt in verband met hem. Ja, goed. Oh, bij uh, hem, nou goed. Ja, vertel nee, verder. Nee, aftakeling bij hem, absoluut niet. Oké. Okay. Um, nou, een tijd geleden zei hij van... waar komt eigenlijk dat, dat fluitje vandaan... wat wij mannen naar vrouwen fluiten? Nou, nou, doen wij vrouwen dat ook naar mannen? Juist. Waar komt dat vandaan? Wat is dat? Nou, wist ik niet. Ik zeg, weet je wat? Ik bel nachtzuster een keer op, daar luister ik vaak naar. Misschien dat iemand het weet. Ja, dat is luister. eigenlijk heel raar. Het is, het is een heel herkenbaar... Oh, zo maar, zo ik, vaak voorkomend fluitje, ja. Waar komt het vandaan? Maar Henny, hoe zit het nou met jou en die Dennis? Want het is, um, volgens, mij, volgens mij als je uh, iemand verzorgt... dan mag je niet zo verliefd klinken. Oh. <laughs> het mag wel. Het, het was heel cynisch bedoeld. Oh. Nee, de, ja, nee Dennis is gewoon fantastisch. Ja. En dat vindt hij vooral zelf. Oh, dus je wou hem gewoon even ja. zin uh, geven in, in, ja, op dat gebied. Ik vind het fijn om te horen. Oh. Want morgen moet ik weer naar hem toe en dan ben ik verplan om dit te, te laten horen. Ah, oh. Ja. Oh. En ook omdat hij 3-jarig was. Ja, veertig al hè? Ja. Veertig, ja. ja. Oké. Okay. En nou. je ziet het weer allemaal, mooi. <laughs> <laughs> Zeker niet als hij net zijn haar geschoren is en baard en zo. Als hij zichzelf ja. een beetje verzorgt of laat verzorgen... dan is het uh, Laat verzorgen, ja. Dan denk jij... Ja. Ja, ik kan niet fluiten. Goed. Maar waar komt dat, uh, dat specifieke fluitje vandaan? Dat, uh, dat, ja, dat zou toch leuk zijn als iemand dat wist? Want het is inderdaad ja. wel gewoon algemeen... Uh, zou dat gewoon... Iedereen kent het. Ja, dat is gewoon... Generaties lang wordt dat gewoon overgebracht. Dat is toch raar, eigenlijk. Ja. Ja, dus... Um, ja. Nou, hij wil het graag weten. En dat is uh, zijn zoveelste verjaardagscadeau voor uh, <laughs> 0800 1121 en uh, felicitaties en groetjes aan uh, Dennis. Dag Henny. Oké, okay, dag. Doeg, hoi. Bertha. Ja, goedenavond. Goedenavond. Over post en elke Mijn kerstpakket en dat van nog twee collega's. Dat zat in een kliko. Uh, uh, Wacht even een briefje kliko. Met andere woorden zoek het maar uit. Vervolgens stond verleden week mijn bijvoeding in de stromende regen. Dat is post-NL. Maar ze, wacht, ze hebben, ze, hebben je, ze hebben je kerstpakket in de kliko opgeruimd. Ja, en, van nog, en van nog een paar collega's in de, toen in die periode. Bij de een zat hij in de papierbak, bij de twee anderen, zowel als bij mij, in een kliko. Dat is echt heel raar, toch? En het was het mazzelhebbende dat mijn uh, behoefvrouw mijn post uh, er, nou ja, eigenlijk uh, dagelijks uithaalt. En die had zoiets van post-clico. Dus nou, die gaat op zoek naar post in de micro. ja benen was het een kliko, want wij hebben hier zelf individueel geen kliko Van wat daar gewoon stond. Dus waar de puur dat ze het vond. Nou ja. ja, maar daar heb je dan geklaagd dan wel bij Postenhel. Ja, ja, ja, ja, En wat zeiden ze toen? Ja, ja, wat jij, uh, ja wij, uh, wij hebben het hier gebracht. We zijn dus op het kantoor. Ja, dat is ook zo... Ja, dat is een kletskoek. ja. Ja, wij hadden altijd, wij hadden altijd uh, Robert Polinder. Dat was onze. Wij noemden hem de Zolandoman, maar hij bracht alle, alle pakketjes. En dat was altijd. Dat was altijd ik weet niet. Het, die bracht gewoon je pakketje. Dat, sinds wij uh, andere bezorgingen hebben. Ja. Is het een pijn nou? Nou, daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. En weet je, hm. bij ons doen ze dan bonken ze op de deur. Dat vind ik ook vind ik zo raar. Dus dan bellen ze aan en ik, ik heb een bovenwoning, dus dan bellen ze aan. Dan moet ik naar beneden en voor, voordat ik beneden ben, is dus dat bong bong bong bong. Mijn ja. vriendin met de kerst, mijn buurders die de post eruit haalde. dat ze door had van waar moet ik gaan zoeken. Maar hoe kunnen ze dan je, je pakketje in de regen zetten als je in een, het stond voor de deur van de flat. In de flat voor de voordeur. Dat kan toch niet. Ik heb een bovenetage uh, zonder afscherming, zeg maar, het hoogste etage. En dat zetten ze dus gewoon zo lekker in de regen hier, heerlijk. eerlijk. Nou scheelt het, het waren flesjes. Maar voor hetzelfde geld zijn het pakjes of doosjes. Of, ja, voor poedertjes. Die, de, die dus besteld worden via de artsenpraktijk, want ook die heb ik ingelicht. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, ja, Hoor je niks meer van. Ik beleeft de leukste dingen tegenwoordig met post. En dan zeggen ze nog, we hebben niks te doen. <laughs> nee, dat krijg je ervan. Maar het is natuurlijk ook andersom. Als mensen nog zo weinig uh, versturen, dan hebben ze gewoon te weinig uh, goede, goed betaalde mensen in dienst. Ja. Goed. 0800-1121 is een postbode verplicht om een pakketje aan een persoon te overhandigen. 0800-1121. Dank je wel, hè, Bertha? Tot je dienst. Doeg. Hetzelfde. Onderwaard. Ja, doeg. Goeie wacht, dat is een mooie. Ton. Een hele goede morgen, mevrouw de Jong. Goeiemorgen, Ton. Ik, ik spreek meteen aan ons uit Verdom. Hallo. Ik, ik, ben, ik ben ergens op zoek naar. Oh. Ik, dan ga ik ver terug in de tijd uit het jaar 1954. Ja. En dat gaat over een liedje over een paashaas. Dat is heel zelfs, want dat liedje ken ik nog. Ja. Dat was een jongen van een jaar of zes, zeven. Dat oh. kende ik nog uit mijn, mijn lagere schooltijd. En ik ben altijd aan zoek geweest, mevrouw de Jong... Om, uh, om dat liedje te achterhalen waar dat vandaan komt. En dan um, het liedje te achterhalen? Of, ja. Of de tekst te achterhalen? De tekst of een boekje waar dat vandaan is gekomen. Oh, de oorsprong. Ja, de van... oorsprong achter mevrouw de Jong. ja. En hoe, hoe uh, luidt het... Uh... Ik ken het liedje nog helemaal uit mijn hoofd. Uh, uh, nou, ik heb er nu al zin in. Nou, dan gaan we beginnen. Op, een... op een morgen in het voorjaar... Tussen bloemtjes in de rij... Zat een paashaas prachtige schilderen... Aan een prachtig roze ei... En het zonnetje scheen vrolijk, alle bloempjes bloeiden blij, alle vogels zongen liedje voor die pasta's in de wei. Dat is heel oud. Het... het, het. Ik ben niet zo muzikaal, maar mijn vader zong dit altijd als aan de oevers van de Rotte zat een kik voor fluit ja. wenen. Ja. Is dat hetzelfde deuntje? Nee, oh. nee, nee. Oh, dat nee, maar, maak meneer. ik ervan, denk ik. Nee, dat is inderdaad. Ik ken het <laughs> liedje, dat heb nog, ken ik. Ik ben ook Rotterdammer, dus dat is uiteraard. Ja, dat was ben, een heel zielig liedje was dat. Dat is heel bijzonder hè? Ja. Maar dit paashaas met zijn roze ei, waar, waar dat vandaan komt, wat het is? Ja, daar zong ik, daar zong ik al, al, al een jaar of zes, zeven in de, de lagere schooltijd. Ja, het zal, kan het niet een liedje zijn dat is gemaakt door de meester of de juf destijds? Dat weet ik niet meer, nee. jongen. Maar dan dat herkent misschien ook iemand het wel, want die meester of juf zal het dan voor meer kinderen... Ja, en ik over de jaren 50 jaar. Ik ben natuurlijk ik was 13 jaar denk ik, van school of vinding, maar dat lief zit altijd in mijn kop als het Pasen komt. Nou, dat is niet heel gek, natuurlijk. En, en, en daarom zeg ik tegen me want ik ben er zo al lang op zoek waar het geweest is. Wel, Welke bundel, uit welk boekje? Ja. Nou. Ik, hoop dat er, ik hoop dat de luisteraars en.. Uh, kan vinden, en dan uh, denk ik, ik heb zelfs geen computer, maar ik denk ik probeer het u te bereiken. Ja. 0800-1121, volgens... als iemand het liedje en vooral de oorsprong ervan kent, dan uh, oh. horen we het heel graag. Fantastisch, mevrouw. Bij Beg... u zou ik zeer kentelijk zijn. We gaan het proberen, Tom. Fijne paasdagen vast. U ook, mevrouw. <laughs> dag. Dag, hoor, da. dag. Goedjes. Doei. Tijd is on our side. Peace was dat in de uitvoering van Mon Amour. 0800-1121. Dat telefoonnummer kun je gebruiken als je mee wilt praten. Uh, Lambertus die wil dus graag weten of de post altijd afgegeven moet worden... aan degene aan wie het geadresseerd is. En waarom dat dan niet altijd gebeurt, willen we ook wel graag weten. Uh, Henny die vraagt zich af voor Dennis waar dat fluittoontje vandaan komt... wat vaak wordt gebruikt... om om mannen of vrouwen na te fluiten. Dus we, we proberen weer. Ik kan het niet heel goed. Ik weet niet. Nou, ik ben niet zo goed bij fluit vannacht. Uh, 0801121 Als je weet waar dat uh, uh, toontje vandaan komt. En Ton droeg een uh, of die zong eigenlijk gewoon een liedje over de Pashazen en een prachtig roze ei in de wei. En hij wil heel graag weten wat de oorsprong is van dat liedje ergens uit het begin jaren 50 0801121 Als je een antwoord kunt geven, of als je denkt, ik zou zelf ook wel eens een vraag willen voorleggen. Kees. Hallo. Goedemorgen, goeienacht. Ben ik te horen? Wat zeg je? Ben ik te horen? Ja, het gaat. Oh, moet ik, moet ik harder spreken? Ik zal het... Uh... Ja, dat is gewoon maar mijn mening, hoor. Ja. Ik, misschien is er nog wel iemand die er veel betere ideeën over heeft. Maar ik denk maar zo... Het zijn meestal mannen, hè, die dat geluid afgeven. Ja. En die worden geprikkeld door het passeren ergens van een vrouw. Oh, Ja. Dat, tenminste, dat lijkt mij. Ja. Ja, zo ligt dat meestal. Nou ja, er is ooit een tijd geweest dat mensen ook niet konden praten. De menselijke soort, we zijn zo geleidelijk tot ontwikkeling gekomen. En op een zeker ogenblik hebben we leren praten. Maar dit is gewoon een, een, een, een oer gegeven wat in onze genen zit. Eigenlijk hetzelfde wat je nu in de lente zometeen aan kan treffen als er hier en daar en overal... Allerlei vogels gaan zitten fluiten. Dat is ook niet zomaar een vrije tijdsbesteding. Maar dat heeft ook alles te maken met het op zoek zijn naar een partner. En ik denk die mannen die fluiten dus om diezelfde reden... en vanuit heel oerdriften naar een, een, een vrouwelijke passant. Het is gewoon een... Een soort uh, lokroep uit de tijd. Een lokroep, dat... ja. U zegt het zo mooi. Ja. En het jammer dat ik dat zo met zoveel woorden moest zeggen. Nou ja, uh, ik, kon het, ik kon het natuurlijk alleen maar destilleren uit al die informatie. Oh, nou, dat, dat vind ik dan ook weer heel vriendelijk van u... dat ja. u dat zo interpreteert. <laughs> maar in ieder geval een soort, soort uh, lokroep... dat als wij vroeger, we hadden zeg maar nog niet taal met elkaar... maar we gingen besjes plukken... Ja, precies. En, en we dan... misschien nog wel in een boom of zo. Ja. En we zagen daar een, een, een, een, ja, een, iemand van de, van dezelfde ras, maar van een ander, van een ander, uh, hoe heet het ook weer tegenwoordig? Gender is niet zo, heet dat zo? Ja, ja. Ja, mooi woord hè? prachtig gender. Of misschien maar, toen uh... al wel van hetzelfde gen... Nee. Oh, dat kan natuurlijk. Dat ook. Ja, maar we dan waren we niet... misschien nog weer verder. Hoewel, dat komt schijnbe. Nee, het komt een bekoeien voor. Dat zie je in de wei ook wel eens gebeuren, hè? Ja. Oh. Goed, ja, maar, de, maar koeien fluiten dan weer niet, dus nu dwalen we af. Maar het is... Nee, maar die fluiten dan niet, maar die bespringen elkaar wel. Ook gewoon, zal ik maar zeggen, dameskoeien. Wat natuurlijk ook een duidelijk signaal is. Ja, zeker. Ja, ja, die, maar, die, die, maar je kon natuurlijk vroeger, dan hing je in een boom... en dan kon je niet, uh, kon je niet roepen van... hé, hey, ken ik jou niet ergens van? Kom je nee, hier vaker? Hey, lekker stuk. Ja, neem me niet kwalijk. heel lekker stuk of zo, weet je wel. Ja, neem maar dat zo, deed je dus... ziet er lekker uit zo, maar dan doe je... Ah, ja, je kunt het ook beter dan ik. Ja, ja maar dat komt omdat ik man ben, hè? Oh, dat zit natuurlijk in die genen nog. Ja. Ja, het zit in die mannelijke ja, genen. Ja. Dat is, ja, dat is mijn, mijn fantasie, hoor, die daar... Uh... Ik had nog nooit over het probleem nagedacht. Dus het kwam allemaal bij me op. Maar hoe, maar hoe was het dan andersom? Want blijkbaar, blijkbaar deden nou, de mannetjes dat... Ik moet zeggen, ik heb in mijn... ja, Ik ben niet, niet de jongste meer. Maar ik heb toch in de decennia dat ik op de aardbodem rondloop... zelden vrouwen op zo'n manier zien... Uh, ik weet wel van mijn schoonmama. Die uh, woonde boven een garagebedrijf. En de buurvrouw had een uh, papegaai in een kooi die ze nu in het balkonnetje werd gezet... in de zomer. Mm -hmm. En die deed ook... En als mijn schoonmama dan op het balkonnetje stond... en er waren altijd daar mensen onder bezig... Dan, ja, dan keken ze altijd omhoog en zeiden... Ze, nou... Die waren altijd verbijsterd dat dat daar door mijn schoonmama zo, dat dachten ze dan, geproduceerd werd. Dus je schaamde uh, zich ten eerste. En dus ging direct <laughs> weer naar binnen, ja. <laughs> nou goed, maar het is gewoon, een, het is gewoon de lokroep van. In uh, van van principe. Van de. Dat van de, mannen, de... Dat mannen zijn toch een beetje, beetje primitieve wezens in de grond natuurlijk, hè? Nou, ik vind het, het ook wel lekker overzichtelijk. Ik vind, het, is, het is wel overzichtelijk dat we allemaal meteen weten van. Oh, het is een uh, positief bedoelde aandachtvraag. Dat we dat, dat nou, het een dat is een universumgroep. En ik ja. denk dat dat het, het dichtstbij is wat ik, wat ik dus ook uh, bij me opvoelde komen als verklaring. Dus. Ja, nou, hebben we mooi gevonden samen. Dank je wel. Nou, een goede uitzending. En ik ga nu slapen. Wel terug. Oh, nou ja, dan, we gaan het nog gewoon door, hè? Ja, nee, maar. Ja. Dat maakt mij niet uit. Ik zet nee. het er toevallig aan. Ik denk, nou, dat is aardig. <laughs> je vindt het goed als we doorgaan? Oké, okay. ja, wel trusten ja, dan. Kees. ik okay. zie je ermee. Ja, doeg. Dag, hoor. dag, dag. Frans. Ja, goeienacht, uh, Astrid. <laughs> Hallo, Frans. Uh, uh, over die post als een pakketdienst. Een pakketje brengt een aangetekend schrijven of wat ook. En de persoon is in kwestie niet thuis dienen ze een briefje in de brievenbus te doen met de mededeling. Er ligt een pakketje op het desk. Wij zijn de uh, postkantoor. Daar kunt u het met uw legitimatie afhalen. Ja. Dat is altijd nog zo geweest en dat is nog steeds zo. Ja, alleen ze doen het niet altijd. Dat is wat anders, omdat ze het niet meer willen, de heren chauffeurs. Nee, dat maar is het, maar... het. Ze zijn het wettelijk, zijn ze het verplicht. En je kunt een klacht indienen op het hoofdkantoor in Den Haag van de, van de KPN. Of, uh, PTT, sorry. <laughs> ja. ja, ze lijken op elkaar. Ja, hoe heten ze nou tegenwoordig? De PostNL? Ja, PostNL, ja. ja. Maar vroeger was het dan PTT. Maar, e ik denk, maar het grappige is, hè, weet je je hebt, je hebt sommige dingen, daar, daar klagen we dan meteen over. Van, dat je denkt, van, nou dit kan echt niet, dan klaag je. Maar dit ja. is zo, want we worden helemaal gek gebeld nu. Door mensen ja. die zeggen, ja, wij hebben dit ook, wij hebben dit ook. We hebben... Het is zo al geaccepteerd. Of het is niet geaccepteerd. Nee, het is niet geaccepteerd. Ik maar het komt het heel... zo vaak voor dat we er niet eens meer over klagen. Ik zal het heel netjes zeggen. De maatschappij wordt zo gemaakt op het moment. Van gooi het er maar neer of zet het maar ergens neer als ze het maar kwijt zijn. Want als een chauffeur het mee moet nemen, kost het de chauffeur geld. Want oh. die staan allemaal op stukloon. Oh, Maar ik denk dat we, ik denk dat we met z'n allen... Misschien als iemand, als iemand de moeite wil nemen om even een mailadres te achterhalen. Want dat is dan uh, in ieder geval de mensen die beschikking hebben over internet. Iedere ja. keer dat het gebeurt even een vriendelijk mailtje naar dat adres. Zodat, want nu, weet je, we klagen met z'n allen. Want ik, ik ook word er gek van. Maar ja. want, ze, ze staan tegen mijn deur te bonken en de hart zit opeens in mijn keel. Ik Schrik me iedere keer het lepelaars. Maar ik denk ja. niet. Ik dien even een klacht in, want dat vind ik dan ook weer zo wat. Nou, ik zal het je sterker vertellen. Ik ben met een rechtszaak bezig. Daar komt een aangetekend schrijven. Ik was toevallig even niet thuis. Ik vind het beneden in de brief in de vuilnisbak. Nou ja, dat kan toch niet. Ja, maar zo'n mentaliteit heeft men. Want die chauffeur moet het afleveren, dat pakketje... want anders krijgt hij zijn geld niet. Ja, dus daar, daar gaat iets mis. Maar, dat, maar als niemand daarover klaagt... maar tenminste wel klaagt, maar niet, niet uh, terugkoppelt... dat het echt niet goed gaat. En er is ook niet een andere manier, hè? Nee, nee. je moet echt uh, nou ja, naar zo'n kantoor en daar een klacht indienen. Je kunt op postkantoor kun postkantoor al tegenwoordig uh, het hoofdkantoor opvragen... Ja, maar dat is tegenwoordig allemaal regionaal of uh, provinciaal geregeld. En daar kun je naartoe en dan kun je een, een mail sturen, net zoals je zegt. Ja, ik denk dat we dat gewoon even moeten doen. Want als we, als we mopperen maar niks laten horen, dan kunnen ze er natuurlijk ook niks mee. Nee, maar ze doen het iedere keer. En het gaat gewoon om het financiële kwestie van de chauffeur. Ja, dat is de de dan, niet, dat is dan geen de... slimme regeling. Maar, nee, maar... De chauffeur is de dubie hiervan. Maar je hebt, ook, je hebt behalve PostNL heb je toch ook nog... Uh... Al die couriersbedrijven, die rijden ja. allemaal voor, voor de PostNL. Uh, ik zal het heel netjes zeggen, TNT, noem het maar op. Die bedrijven allemaal, nou die jongens die zitten allemaal op stukloon. Die moeten zoveel pakketjes per dag rondbrengen, doen ze dat niet, dan krijgen ze geen geld. Ja, dat is niet praktisch. Maar kunnen we ergens anders naartoe? Kunnen we naar Cent of uh, DHL of... Um... Die grote kantoren die kun je ja. allemaal bereiken en je kunt ze allemaal vinden op het internet... voor mensen die internet hebben. Maar uh, ze, je belt of je, je mailt het, ze leggen het daar neer... en je bent er zoveelste. Ja, dat is het. Maar de, eigenlijk, zou dus, eigenlijk zou je een bedrijf moeten beginnen even... met heel veel servers... Ja, dat roep ik wel vaker. Maar ja, dat is op ja, een of andere nee, manier niet winstgevend, geloof ik, service. Nee, nee, nee. nee. nee. En, de, en de klachten indienen bij, bij een postkantoor... helpt ook tegenwoordig al niet meer. Oh, oké. Okay. Want ik heb het nu gedaan met mijn aangetekende schrijven... dat ik uh, bij het postkantoor ben geweest... en daar zei ik van jongens, kijk maar, ik heb hier een foto ervan. Daar lag mijn aangetekend schrijven. Ja, meneer, het spijt me, maar ik kan er niks aan doen. Ja, het is verschrikkelijk... Dat vind ik ja. echt verschrikkelijk. Maar ja. Nou, uh, dank Frans, voor de bijdrage. Ik zal nog even fluiten voor je. Ja, dat lijkt me inderdaad een goede maar, toevoeging en, aan het geheel. Ja. En ja, vrouwen kunnen ook fluiten, hoor. <truip> ja, zie je wel. Want ja. kijk, ik, heb hier, ik heb hier een politieagent, die woont hier vlakbij me. Een vrouwelijke agent, hè. Ja. Nou, denk erom dat hij kan fluiten. <truip> heb je een ja. chance bij de politieagent, ik heb, uh, ik heb chance bij een politieagent. Ja. Of rij je door rood, dat ze op zo'n fluitje nee, blaast. Nee. Oh nee. Nee, nee, nee, oh, okay. nee, nee, nee, nee, ik heb uh, <laughs> Als ze thuis komt, dan fluit ze buiten altijd even. Dan weet ik dat ze thuis is. Ach. <laughs> ik vind het een <laughs> mooi verhaal. Dankjewel, Frans. Het wel terug, Doe. Doeg. Doei. Hoi. Doei. Hoi. Aad. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens. Ja, ik ben dus uh, een van die mensen die uh, pakketjes rondbrengen voor PostNL. Oh, ja! Oh oh, jij bent de boosdoener. Ja, ja maar hebben, jij bent natuurlijk heb... weer net die ene die heel erg zijn best doet. Nou, uh, mijn vrouw en ik hebben samen een couriersbedrijf en wij rijden zes dagen per week voor PostNL. We hebben in, in, op zaterdag hebben wij twee studenten voor ons rijden. Oh. En we hebben afgelopen jaar 69.000 uh, pakketten rondgebracht. En nul klachten. Kijk. Dus. Maar wat doen jullie dan anders dan... Want je wil echt... <laughs> mijn collega komt net naar me toe. Die zegt, vind je het goed als ik gewoon hiernaast... een klachtenlijn voor PostNL begin? Want uh, <laughs> ik krijg nu zoveel nou, telefoontjes. Ja, nou wij rijden vanuit het depot in Zwolle. En ja. uh, alleen morgen al... Uh, worden er zo'n 34.000 pakketjes... vanuit Zwolle verstuurd. Ja. En we hebben naast Zwolle zijn er in totaal eh, 18 depots. Kijk. En dus dan kan je ongeveer gaan vermenigvuldigen hoeveel uh, pakketten er worden bezorgd. Mm -hmm. En ja, ik heb ooit in het eind tijd geleden een keer uh, gehoord dat, dat uh, bij uh, 7 op de 10.000 pakketten of aangetekende brieven er iets misgaat. Dus er zijn er natuurlijk altijd nog 7 te veel, kan je zeggen. Maar ja, goed, het, zijn, uh, ja, het, het, het gebeurt en mensen maken fouten. Yeah. En uh, vooral mensen die nieuw zijn, die maken fouten. Maar uh, de meeste van die mensen die voor zichzelf rijden in die, in die witte busjes, die, uh, die worden inderdaad per stukloon bezorgd. Maar die rijden naar eigen route. Dus als je een beetje betrokken bent bij je klanten, dan zorg je gewoon dat de boel netjes wordt afgeleverd. En, en eigenlijk uh, verreweg het meeste wordt afgeleverd. Maar ja, je hoort natuurlijk altijd uh, bepaalde verhalen. Ja. En die Lambertus, maar die Lambertus ook. Hè, daar heb ik dan ook weer een opmerking over. Die meneer die bestelt een boek ja. en die laat het bezorgen thuis. Ja. Terwijl hij weet dat hij niet thuis is. Hij werkt waarschijnlijk gewoon. En dan denk ik bij mezelf van waarom laat je het niet op je werk bezorgen? Mm. Of waarom doe je het niet via pakje pakje gemak? Laat je het rechtstreeks naar het postkantoor sturen? Bij in de buurt. Dan krijg je gewoon een berichtje thuis. van het, het, het ligt op het postkantoor. Dan hoeft die chauffeur. Hoeft niet uh, twee keer aan te bellen. Want ieder, pa ieder pakketje. wat verstuurd wordt in Nederland. dat krijgt op het uh, postkantoor. een barcode. als je het particulier verstuurt. en ook. Uh, als je het, als het bedrijf het verstuurt. En de code van post.nl begint altijd met 3s. dan kan je het dan herkennen. Nou, dat pakketje is helemaal te traceren. van het. Uh, de, als iemand in Den Helder. ...bewijzen verstuurd uh, totdat het bij je thuis in Almere wordt afgeleverd, is dat gewoon uh, te traceren. En de, bij de, de pakketbezorger komt het op een gegeven moment van de lopende band af, kan hij dat in zijn bus laden. En dan zit het in zijn scanner. Hij heeft dan ook de plicht om het die dag te bezorgen. Dus hij moet dan bij je aanbellen en op het moment dat je niet thuis bent, mag hij dat bij de buren bezorgen. Oh, oké. Okay. Dat mag niet altijd. Je kan ook aangeven van. Je mag alleen op huisadres. of mm -hmm. handtekening voor ontvangst. En dan, dan moet degene, degene. op het adres uh, moet tekenen. En bij bepaalde zendingen, zoals bankpassen. dan moet zelfs de persoon uh, zelf tekenen voor, het, uh, voor de ontvangst van de bankpas. Maar, maar ja. je, ieder pakketje is te traceren. Dus op het moment dat, dat ik bij jou aanbel en je bent niet thuis... Uh, dan uh, mag ik een burenlevering doen, zoals dat heet. Okay. Dan, uh, scan ik op, uh, dan ga ik naar je buurvrouw of je buurman. En dan ben ik eraan en dan vraag ik van... mag ik het pakketje bij jou uh, achterlaten? Yeah. Zodat hij ja zegt, dan uh, vul je op de handterminal, vul je in burenlevering. Yeah. Dan moet je ook het, het nummer ingeven... Uh, waar je, bij, bij wie je het hebt achtergelaten... en je laat een brief in de bus. En zelfs kan je, als je de app van PostNL hebt ge, ge, gedownload... kan je gewoon zien, ook al ben je niet thuis... dat het pakketje op een gegeven moment op dat en dat huisnummer is afgegeven... Maar eventjes, want jij zegt, wij hebben in het weekend studenten voor ons rijden. Heb jij dan, voordat ze beginnen, een preek voor ze van, en denk erom. Je legt het niet op een kliko en je doet niet een briefje ja, in de beurs nee, met het nee, licht nee, in je, de kliko. Je, vraag, uh... nee, je, ja, je vraagt de jongens gewoon af, hoe zou je zelf je pakketje willen ontvangen? Ja. En die jongens die werken al vijf jaar voor ons. Ja, maar zie je, maar het is wel lang aan het studeren dan. Maar het is, het is dus wel zo dat jij, jij neemt het, dat merk ik altijd... want dan wordt er geklaagd over een, op een vakgebied... En dan heb ik natuurlijk net altijd die ene aan de telefoon... die het wel serieus neemt. Maar ik, ja, ik, ik heb ook wel uh, dat ze het bij de buren afgeven... en geen briefje in de brievenbus ja, doen, ja. dat soort dingen... Het nou, enige wat je kunt doen is klagen. En op het yeah. moment dat er, een, uh, dat er een klacht komt... die wordt heel serieus opgepakt. En uh, dan moeten we ons melden aan de balie. En uh, dan krijg je die klacht die krijg je mee... of vaak krijg je hem via, uh, via, via e-mail binnen. En uh, dan moet je hem binnen 24 uur beantwoorden. En als je dat niet gedaan hebt... Uh, dan heb uh, je hebt de da daarna de dag daarna je bus geladen... ...maar wordt jouw scanner niet vrijgegeven... ...dan zal je eerst oh. naar het loket moeten... Om, het, uh, ...om de klacht af te handelen. Nou zie je maar dus, je moet, dan loont het... ...en rekening. hoe klagen we als er iets gewoon niet lekker loopt? Hoe kunnen we dat dan doorgeven? Nee, eerlijk gezegd, ik, ik denk dat je even op de website... ...van PostNL moet gaan kijken... Yeah. ...want ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ja, nou als, ah, als iemand nee, dat even wil doen... ...zodat we dat weten, want ik denk... ...weet je, het, het, het, het, ik denk ook... ...ik vertelde dat verhaal... ...ik woon dan in jouw regio, in Kampen... Maar ik vertel ja. dus dat ik me iedere keer het leplazeren schrik... omdat de nieuwe postbezorger altijd op de deur bonkt. Ja. <hij> ja. Doe je dat eh, dus ook je bij niet. bovenwoningen? Dus jouw bellet niet dan? Ja, tuurlijk. Ja, maar joh, hij zegt, ik hoor de bel niet. Nee, dat klopt. En, ja, maar, maar voordat dan... ik bij de deur ben, staat er dus iemand op mij... En, en dat is rond Sinterklaastijd altijd heel leuk... maar de rest van het jaar schrik ik me echt ja. kapot... Ja. Maar, maar weet je, ik heb het nu gezegd, Ik zeg, wil je dat alsjeblieft niet meer doen? Maar, de, maar je kan natuurlijk niet van iedere adres onthouden wat allemaal wel en niet mag. Maar ik denk ook, nou, ik ga niet klagen. Dat vind ik ook meteen weer zo'n ding, klagen omdat ze op de deur bonken. Ja, nou, ik denk gewoon dat je wel moet klagen. Ja, dat ja, je het gewoon even door iedere, moet iedere, geven. Ja, maar iedere, iedere klacht wordt heel serieus opgepakt. Je hoeft, natuurlijk ook niet, je hoeft natuurlijk ook niet op hoog poot. Je kan ook gewoon nee, eerst een nee, nachtje nee. overslapen... en dan zeggen, is het misschien mogelijk om door te geven... dat de mensen niet meer zo keihard op de deur bonken. Ja, maar kijk, wij, wij, rijden in, in, wij, wij rijden dan op de Veluwe. We so. ja. hebben uh, een heleboel adressen waarvan ik weet... als iemand niet thuis is, dan woont... Uh, uh, haar moeder die woont op uh, een andere straat op nummer twee. Ja. Uh, uh, kijk... Uh, uh, maar zo verpest je dus wel de markt. Hè? Want wij hadden dat dus ook met onze, met onze uh, Robert... die uh, bij iedereen in Kampen precies wist of je wel of niet op de deur mocht bonken. En, ja. en die is dus nu weg. En dan komen mensen nieuw. En die moeten natuurlijk toch die wijk even ja. weer ja. leren kennen. Ja. ja goed. Ja. Ja. Maar, maar goed, collega, ik... Een collega, ja. een collega van mij, die, die, die, die uh, had ook weer een persoon aangenomen... die moet een test doen bij PostNL voordat je uh, uh, alleen mag bezorgen. Oh. Dat is best wel pittig. Ja, het is, is niet zomaar dat je zo'n scanner in je hand krijgt. Oh. Je moet drie dagen mee op route met iemand. Oh. Uh, daarna moet je een test afleggen. En als je die test hebt gemaakt... moet je ook nog een verklaring omtrent gedrag hebben. Dus dat niet iedereen zomaar in één keer... met die pakketten uh, uh, op straat wordt gestuurd. En, uh, ja, en, en, en dan... Je moet ook een band met je klanten op, uh, klant opbouwen... Jij noemt dan uh, die, die Robert. He, de de, de meesteres die, die, die, die kennen je gewoon uh, ja. bij naam. He, ik ik, ik rijd dan, rij dan onder andere Vierhouten. Uh, en, en iedereen die geelde aard heb je een pakketje voor me. Ja. Ja, maar ja, dan, dan uh, draai je al wel wat langer mee. Dus met die wisselingen is ja, dat... Uh... Ja, ja. Maar goed, maar, maar Aad, maar even, want, ja. want ik kom nog even terug op wat je eerst zei. Want er is natuurlijk een verschil tussen een pakje bestellen... bij een winkel uh, die de volgende dag bezorgen... Of ja. een pakje bestellen bij wat veel mensen nu doen, bijvoorbeeld in China, dat het ergens ja. binnen twee weken en zestien weken wordt het misschien wel bezorgd. Ja, ja. Dat dat kan je natuurlijk niet zeggen van dan en dan ben ik thuis en dan ja. Nee, nee. Dat zijn het ja. Ik maar ik heb me dat nooit gerealiseerd dat er gewoon inderdaad heel veel mensen niet thuis zijn en ook niet dat dat als lastig wordt ervaren, want je denkt van... ja, jij rijdt gewoon iedere dag dat rondje... en dan probeer je gewoon alle adressen. En waar de mensen niet zijn, dan probeer je de volgende dag gewoon weer. Ja, maar, maar zo werkt het als... dus niet. Wij, wij, wij krijgen dus uh, per uh, adres krijgen wij een vergoeding... Ja. plus een heel kleine toeslag per pakket. Ja. Maar op het moment dat wij dus uh, bij iemand aanbellen... en die is er niet, en je moet mm -hmm. de dag daarna weer terugkomen... Ja. je krijgt maar één keer vergoed, maar je moet twee keer werken. Ja, ja. En er zijn die kleine Chinese pakketjes. Ach, dat valt wel mee. Maar vandaag had ik een, een heel groot pakket. Ja. Uh, en dat moest ik afleveren. En de naam, dat zei mij niets. En ik bel bij de buur aan. Nee, dat, uh, dat zegt me ook niets. Maar het was een aangetekend pakket. Ja. En dat moest dus... Uh, nee, het was, geen het, was een pakket, het was geen aangetekend pakket. Maar de naam zei mij niets, terwijl ik al... al Zes jaar in die buurt rijdt. Ja. Ik bel bij de buur aan. En die zegt ze, misschien is dat wel de nieuwe vriend van de <laughs> buren. Ja. Dus, en, ja, en uh, nou, waar werkt? we weet je waar zij, waar zij werkt. Ja, zij werkt uh, daar en daar in Nunsberg. Bij dat en dat bedrijf. Nou, we hebben allemaal een mobiele telefoon. Ja. Uh, ik zoek dus gewoon even dat nummer van dat bedrijf op. En ik heb gewoon gevraagd naar de, naar de naam van het meisje. En die kwam aan de telefoon. Ik zei van, ik heb een pakket, een heel groot pakket. Heel slecht verpakt. Dus ik wil het eigenlijk niet mee naar het depot weer terugnemen. Mm -hmm. Maar hoe vaak je het in de handen hebt, hoe, hoe meer het uit elkaar valt. En ja. hij uh, ja, zegt, dat is mijn nieuwe vriend, zegt ze. Oh, gefeliciteerd. Ja. ja ik zeg, nou, ik zeg dan, uh, dan uh, vraag wel of de buurt het wil aanpakken. Ja. ja zegt ze, doe maar bij nummer 15. Ja, precies. Ja, maar dit is Jij verpest dus de markt, uit. Want dit doet ja. niet iedereen. Nee, dit doet niet iedereen. Dit niet nee, iedere nee, pakketbezorger nee. is zo nee, met zijn nee. klanten dat hij dat... En dat hoeft... Nee. Het, ho het zou fijn het zijn, maar het hoeft natuurlijk niet. Maar het nee, is wel... Nee, nee, nee, nee. Maar ja. ik heb wel een oproep eigenlijk aan mensen van... Als je wat gewoon bestelt... Bij heel veel bedrijven kan je een bezorgdag opgeven. Ja. En, en doe dat dan ook. Hè. Ja, Mochtig neem opgeven. even die moeite. Komt, dan kan je gewoon zeggen van... Ik wil het pakketje op zaterdag hebben. Ja. Ben je overdag ben je er niet... Hij doet het dan op zaterdag. En als je nou niet thuis bent en je krijgt een briefje in de bus... dan kan je gewoon via de website van PostNL kan je een bezorgdag opgeven... waarop je wel thuis bent. Dank je wel, Aad, voor een stukje inzicht in het leven van de, van de postbezorger. Graag ja, gedaan. Dank je wel. Moet jij niet luisteren. slapen, want je moet morgen weer rondes rijden. Ik, ik, ik was wakker en ik, ik, ik vind het altijd een leuk programma. En dan, dan heb ik altijd... Ik, ik moet nog eventjes naar de nachtzuster luisteren. Oh, nou, rij voorzichtig morgen. Dankjewel, Aad. Doe. Doeg. Okay. Doeg. Doeg. Stop, Postman. Postman. See? Mr. Postman van The Carpenters was dat. 0800 1121 um, Even kijken, want volgens mij is er toch al wel weer een hele hoop beantwoord. Alleen die vraag van Ton over het liedje over de paashaas uit begin jaren 50. Een paashaas die in de wei zat en een prachtig roze ei aan het beschilderen was. En uh, ja, daar wil Ton graag van weten wat de oorsprong is van dat liedje. Dus mocht je dat weten geef het eventjes door via ja, 0800-1121. En sowieso, hè, je kunt altijd bellen met vragen... want uh, we hebben nog drie uur te gaan... dus het zou fijn zijn als we ook wat materiaal hadden om over te praten. 0800-1121. Anneke, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hai. Uh, de vraag was toch uh, waar het na vandaan kwam? Die. Ja. Ja. Dat klopt. Nou, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En uh, ik zou haar zeggen... toen ik nog jong en mooi was... en je liep langs de bouwvakkers... dan was dat niet anders. Nee, ja, precies. Maar, maar hoe weten al die bouwvakkers... dat ze precies die toontjes moeten fluiten? Nou, uh, wauw, wauw. Ken je dat? Nee. Nooit wauw, gehoord. Wauw, dat is... moet je nou eens kijken wat eraan komt. Dus is eigenlijk gewoon wauw, wauw. Ja. Wauw, maar ja, dan zeggen ze wauw, wauw. Waar komt dat dan vandaan? Uh, haha, dat is een uitdrukking. Ja, maar het is, dat, dat is. is echt nog van... Ja, van dat, dat, we, dat we minder woorden hadden, denk ik. Ja, maar het was wel duidelijk. Nog steeds, nog steeds. Ja. Alhoewel, ik vind het ook verwarrend. Want uh, het, ik, ik vond, op zich vond ik het wel prettig dat ik werd nagefloten door de straatmaker gisteren. Maar wat wil die nou? Wat wil die nou? De bewondering uiten. Ja, dat was het eigenlijk hè. Word je stil van, hè? Ja, ja ik denk, het is nou niet... Want, want als ik Kees zo hoorde zojuist... dan was het de, de bedoeling om op die manier contact te leggen... om uiteindelijk weer nieuwe stratenmakertjes op de wereld te zetten. Maar het is eigenlijk ah. gewoon... Het is gewoon... Yeah. Nee, zover gaat het helemaal niet nee, hè. Ik ben een echte Amsterdamse. En uh, je zeg je nooit van jezelf, maar ik was niet lelijk. Dus <laughs> werd wel, als ik met een vriendin liep nou, dan uh, was het uh, langs bouwwerken. Ja, dat was uh, prijs. Een volledig concert uh, uh, klonken uh, dan door Amsterdam. Ja. ja, en ik woonde in Oost bij een kazerne. En dan was het zomers dan liepen wij daar langs. Want de, je wist dat daar al die jongens zaten natuurlijk. Maakten wij een ommetje? Oh. En dan waren ze uit zo'n groot kazernegebouw aan het sluiten. Nou, dat was ook wauw, wauw hè? Ja. <tie> nou, dat... oh, voorzichtig, stik voorzichtig. Nee, maar dat is het gewoon. Het is gewoon de, inderdaad, maar ik denk dat het ooit inderdaad ook wel een lokroep lok geweest is, want anders zat het niet zo universeel in onze hersenen, denk ik. Nachtzuster, een programma.